Book <S 2 S ูส ok. <16. S 3> <16. S 2> ิบหกสิฤดูและอากาศเ o u ซูน์แล e วีร e n ซนซูน e และวีร์นินี่คือฤดู d ี่คือ n ดูนี่คือฤด Dit zijn de seizoenen. Roodu bijmaai plek, r o o d ron. Lente, zomer. Lente, zomer. Roodu bijmaai roang, laat r o o d nou. Herfst en winter. Herfst en winter. Roodu ron, lucht ron. De zomer is heet. De zomer is heet. Praatid sjonge in de zomer schijnt de zon. In de zomer schijnt de zon. n Na'i ruduron rausha de pe l In de zomer gaan we graag wandelen. In de zomer gaan we graag wandelen. Leru naal, akad naal. De winter is koud. De winter is koud. In de ludo naal, hima tok, of v o In de winter sneeuwt of regent het. In de winter sneeuwt of regent het. In de ludo naal, raub je baan. In de winter blijven we graag thuis. In de winter blijven we graag thuis. Nou, het is koud. Het is koud. Het regent. Het regent. Milom e r a n g Het waait. Het waait. Op un. het is warm het is warm ั e มันส่ t งมันส่ i ง n o อง e ้าโปร่งมันชัดมันชัดวันนี้วันนี้อากาศเป็นอย่างไรวันนี้อาก e ศเป็นอ a ่างไรวันนี้ e ากาศเป a น Wanneer aart nou? Het is koud vandaag. Het is koud vandaag. Wanneer aart op un? Het is warm vandaag. Het is warm vandaag.